een zoektocht naar de wortels van de ledervak. Een programma van Rick Seur en Pim Groof. Vandaag met gastpresentator Dick van Duinen. Should I? Alex, unreaded enigma of clairvoyance, the runction of steinlashing dice. Alex, fly off at a tangent, mind is target in limitless feints of crushing. Go fighter! As the grave as common as grass. As tangible. As gas. We zijn het eerste uur van het interview begonnen met het nummer links. Een van de grotere hits van Mika. Vandaag in de, teru de krochten terug naar de jaren 70, eind jaren 70, begin jaren 80. De periode na de punk eigenlijk. Ja. Waar een nieuwe muziekstroming zich ontwikkelde. Dus ja. New Wave en Post Punk. De eerste single is op 78. Het is wel een punk single hoor. Ja. Van Meccano. Ja, ja, ja. ja, eind jaren 70. Dus ja. dat, uh, klopt. Het gebruik van elektronica en synthesizer kwam een beetje op. Een beetje. Ja. Ja. En overal in Nederland ontstonden nieuwe, vernieuwende bands. Uh, Nasmaak. Geweldig. Joop van Brakel ja. onder andere. Hele goede vriend tot op de dag van ja. vandaag. Ja. Die kwamen uit Brabant, hè? Ja, ja. nou, Joop, niet. Joop komt ja. uit Dordrecht. Ja. Maar die is wel daar gaan wonen toen. Hè. Een ja. hele goede band. Ze zijn nog steeds bezig. Ja. Nou, De Tapes en Clan of Cymox en de Minipops. Ja. Ja. ja. Uit Amsterdam. In Delft had je de Mo en de Dif. Ja, klopt. Die heb je ook nog wat meegedaan met ja. de Dif? Ja, met de Dif De eerste ja. plaat geproduceerd. Ja. Spasmodiek en Kiem in, uh, in Rotterdam. Spasmodiek kende ik toen nog niet. Die begon iets later. Maar dat is dus met Mark, waarmee ja. ik tot, ook tot ja. nu uh, aan het werk ben. Nee, nou, Nijmegen, Mechaniek Commando. Ja, Bazooka. Ben ik heel ja. trots op. Ken je ja. die plaat? Nee. Pff, dat is gewoon met vijf mannen. Gewoon een line-up van een band. Uh, Stravinsky. Ja, ja, Stravinsky. Ja, echt ja. Stravinsky. Maar dan door een band gespeeld. Ja, okay. Prachtige plaat. Ja. Bazooka. Bazooka. met Bazooka. Nou. Ja. Maar ook in Friesland. Begonnen dingetjes te leven. De Visitor. Wat ik wel een, een goede band vind. Ja. En al die nieuwe initiatieven... die gingen dan ook buiten de gevestigde platenmaatschappijen om. En ja, het was de tijd van Do It Yourself. Ja. Dus, uh, je Ding moest Dong in uh, Ja. In maar, nou ja, je had er een paar die al redelijk doorbraken. Plurex. Plurex, Torso van no Hans en mij. Eerst ja. No Fun, toen Torso. Plurex en duizend Idioten Records uit Twente. Paul kat... Tornado. Van Acht Casanova was een singeltje ja. wat ja. echt... Uh, ja. Dus, uh, nou ja, een van de belangrijkste bands was natuurlijk uh, Meccano. Eind jaren zeventig gestart. En uh, de oprichter, frontman en onze gast vandaag, Dirk Polak. Goedemiddag. Goedemiddag. Is hier. Uh, mijn naam is Dick van Duin en samen met Pim Gelf uh, gaan we samen eens in het verleden duiken... ...en spreken over de recente activiteiten van Dirk. Maar we gaan ook op zoek naar de wortels van de Nederrok... Dirk, je bent naast zanger ook schilder, schrijver, initiatiefnemer van platenlabels. Je hebt uh, vele muzikanten en schrijvers en andere kunstenaars voorbij zien komen. Je was bevriend met Ramse Schaffi met Rob Scholte, Theo van Gogh. En uh, je bent nog steeds actief in muziek, maar ook nog als schilder denk ik en als auteur. Nou, nogmaals welkom. Wil je nog iets toevoegen aan, uh, aan de introductie? Nee, ik schilder momenteel niet zoveel, moet ik je zeggen. Eigenlijk, eigenlijk helemaal niet. Men, maar er is ook niet zoveel drang om dat te doen. Schrijven wel. Ik uh, ben wel aan het schrijven. En muziek maak ja, ik is een soort tweede natuur eigenlijk ook. Dus dat gebeurt ook nog wel. Maar boeken schrijven, romans? Of, uh, ja, weer die, uh, een roman. roman, oké. Okay. Ja, in drie ja. delen heb ik een roman geschreven, dat heet Suicide. Wat nu al op de website van Lebowski Juist, deels wordt... daar gezegd. is hij als, als toon geplaatst. Heb je dat gezien? Ja. Oh, wat goed. en geweest. Echt waar? Ja. Allemaal? Het grootste deel. Oh, wat goed zeg. Ja. Ja. Ja, ja. Daar ja. ben ik verrast. Ja. Dat vind ik leuk. Ja. Leuk op de... Nee, dat is ja. echt ja. waar ja. waarschijnlijk met magnum opens hoor. Ik bedoel... Ja? Uh, ja. Ja. Ja. ja. Ik ben en ook platte wel... plattegrond aan het tekenen. Zo van het hele land goed en... De, de, de, de, er komt bijvoorbeeld een, een, een autogiro in voor. Autogiro. Dat is de voorloop van de, van de helikopter, zeg maar. Een of twee personen. In de vorm van een bij. Dus een reuze bij. Ja. Oh, ja, okay. Geel ja. en zwarte streep. Het is de B met dubbel A. Bebop heet die. Daar wordt mee gereisd. Ja, met die -bop. Ja. Daar maak ik dan tekeningetjes van heel snel. En dat vind ik ook leuk. Dus ik wil het echt helemaal uitbreiden. Het illustreren ook. Ah, Oké. Okay. Een soort uh, beeldroman... Ja, het meer een roman, maar op verluchtig met wat beelden. Okay. Ja. En dat gaat ook uitgegeven worden bij Lebowski? Lebowski heeft Oscar van Gelder heeft deel 1 uh, zelf al uitgebracht. Kleine bibliophile uh, uh, oplagen. Op ja. En deel 2, deel 3 liggen erop te wachten. Maar nee, Oscar zit ook niet meer bij Lebowski. Dus ik weet niet hoe we dat gaan doen, maar ik wil het wel graag uit, uh, uitbrengen. Nou. Okay. Ja, leuk inderdaad. Ja, en we waren ook bezig met als we een beetje gaan terugkijken. Ja, natuurlijk. Ja, ik bedoel, nee. ik denk iets van. toch Als ik een boek zou kunnen hebben van teksten die ik voor muziek geschreven heb. zowel bij Meccano als, als, als Polo Twins of wat dan ook. dan kom ik ook tot iets van 80 of zo. Dat is ook al bijna een boekje, weet je. Ik bedoel, oh, alle teksten bedoel je? Ja, gewoon alleen de teksten die. Ja, die ja, alleen de teksten. Ja, ja. de teksten van de ja. muziek. En dan heb ik het niet over het proza of de nee, losstaande nee. poëzie. Nee, tekst, ja. nou, alleen over ja. de teksten. Dus ja, er is nog steeds een. Een schat aan, aan, aan, aan, aan dingen te delven uit, uit wat ik heb liggen, ja. zeg maar, in mijn archief. Oh, okay. in dus archieven. je hebt nog wel uh, plannen, wel grote plannen, hè? Ja. Uh, ja, ja, ja, weet ik niet, hoor, ik ben, nee, ik ben, nou, ik ben groot grootvader van vier kleinkinderen. Oh, dat is ook leuk, ja. En vier Volk kleindochters, ja. En die, uh, ja. Dat, dat vind ik erg leuk, moet ik ja, zeggen, daar ja, wil ik veel ja, ja. tijd in stoppen. En dat, dat, ja, de kunst heb ik iets op een iets kleiner vlammetje gezet, oh, een, een, ja. een lage pitje, maar het gaat me makkelijk af, dus. Ja zeker En de muziek ook nog steeds, inderdaad. Ja, we hebben net een nieuwe plaat gemaakt met de Polar oh, Twins. Okay. Daar ben ik heel blij mee. En als we nou kunnen wat was je eerste muzikale herinnering? wie ben, ben je geïnspireerd en zo? Hè? Nou, dat is natuurlijk leuk, hè? Ik heb in mijn puberteit, als ik zeg, de beste plaat die ik ooit gehoord heb, ja? dat was al toen ik uh, 15 of 16 was of zo. Dat was de eerste op even de softmachine. De softmachine, ja. En dat is nu nog steeds ja. mijn favoriete ja? plaat alle tijden. Ja, ja. Ja, Niet de tweede, ik vind... Nee, de derde vind ik het mooist Ja, die zou ik mooi met... Maar het is matte jazzy weer. Oké. Okay. Ik ben dol ja. op Robert Wyatt. Robert Wyatt ja. is iemand... wie ik dus wil noemen als... een grote inspirator. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Belangrijke man. Ja. Voor mij. Ja, zeker. zeker. Zijn er ja. nog wel meer, hoor. Ik bedoel, Kurt Butcher... heb ik tegen jou genoemd. Amerikaan. Daar stond zelfs Brian Wilson... met zijn oren van te klapperen. Die, en, en riep toen... van die man is tien jaar verder dan ik. Hoor. Weet je, ik bedoel... Oh, een heel klein ja. mannetje... die lang dood is. Ja. Kurt ja. Butcher was echt uh, ja. Fenomenaal. Hij oh, heeft ja. onder andere Along Comes Mary gedaan van de Association. Ja, dat ken, je ja. Wel. Ja, dat ken ik een ja, Geniale zeker. single. Ja. Dat is de productie van Kurt Curboetje. <laughs> Oké. Okay. Ja. Maar je eerst, in het boek schrijf je dat je eerste uh, singeltje was van. Uh, wat was het ook al? Del, Del Shannon. Shannon. Ja, ja. ja. Nou, omdat ik. Nou, het is singeltje waar je een traumatische ervaring aan overhoudt. Oh, ja, je eerste serieuze, uh, ja. Ja, nee, het was een. Ik ging met mijn vader naar de platenwinkel. Die kocht toen, uh, ik geloof ik, iets van uh, Beethoven. Dat was ja. bij zo'n zo winkel van tv-filters. En ik, kreeg, ik mocht dat singeltje hebben, want dat vond ik mooi. Keep Searching. Ja. Maar dat is ook in, tijdens de ruzie met mijn vader. Heb je het door de kamer heen gezaaid En toen brak het in twintig stukjes of zo. Oh, toen was ja, mijn singeltje ja, weg. Ja, vandaar ja. dat ik dat singeltje ja, noem. Ja, ja, ja. En het komt goed uit, omdat het Keep Searching heette. En dat ben ik heel, <laughs> heel makkelijk kon aanvul, aan, aan, aanvullen met. dat ik nog steeds zoekende ben eigenlijk. Nu ja. is dat, is dat mooi, wel inderdaad. leuk. En, ja, ja, ja. Ja. Ja. en je, je, je, je familie heb, je, heb jij. Uh, ...muzikale tracks meegekregen of zo? Uh, ja. nee, nee, het was nee, nee. eigenlijk zo is het ontstaan. Um, we komen uit een volksbuurt. En um, uh, uh, het was net op het punt dat ook uh, mensen uit het volk door konden gaan leren... ...op de hogere burgerschool, de ah, HBS. Ja, ja. En uh, om mij vertrouwd te maken met het begrip studeren... ...zeiden ze dat ik een instrument uh, Oh, moest kiezen. Ja, ja. Zodat ik de routine kreeg van het okay. studeren. Elke dag na twee keer een half uurtje en zo. En dat zeiden je ouders? Dat zeiden mijn ouders en mijn okay. grootouders. Ja. En toen ja. kreeg ik van mijn grootvader en waarom ik de accordeon koos, weet ik bij God niet meer. Nee. Okay. Maar ik koos voor de accordeon en toen kreeg ik les van Koen van Orsou. Dat was een vrij gerenommeerde accordeonist in Nederland. Ja. En die zei toen tegen, me, tegen mijn familie dat, dat ik beter een knoppenkast kon hebben. Beide kanten knoppen dus in plaats van piano ja, oké. Okay. Okay. Dat is iets wat moeilijker ja. weer, maar ja. Ja, dat, dat, hij vond dat is ik dat, dat, uh, dat moest hebben. En eigenlijk dat kleine accordeonnetje met een drie rijertje wat ik toen van mijn grootvader kreeg, ja. is dat accordeon waar ik nog steeds op speel. Echt waar. Dus alle opnames die ik gedaan ja. heb, waar een accordeon op, op voorkomt, is, die is die die dat grootvader. accordeonnetje. Ik heb nog nooit op een andere accordeon gespeeld zelf. Oh, wat leuk ja, leuk, ja. Dus dat is ook de accordeon die je met je optredens nog steeds Absoluut. Ja. En haak met plakband aan elkaar, het middengedeelte. Dat zeg maar de balg. Maar ja, dat is ook weer. Ik heb een tijdje in Griekenland gewoond. En daar had, had iemand een ballig voor mij besteld. Hè. Dat schijnt dus dat je dorpjes hebt in Italië en zo, waar alleen dat merk wordt gebouwd. En daar moest het besteld worden, omdat het een ongebruikelijk formaat accordeon was. Heeft die man toen gedaan, Alleen ik ben toen weggegaan, terug naar Nederland en nooit meer in Griekenland geweest. Dus ergens buiten Athene ligt, ligt in, in, in een, van een, van een of andere loods nog op mij een balligje te wachten op dit accordeon. <treeks> Sweet as the punch When big desire is the fire In the eyes of chicks Whose sickness is the games they play And when the masquerade is played The neighbor folks make jokes And who is most to blame today And then along comes Mary And does she want to Sweet as the punch. Punch: Ik ben ooit in mijn jeugd op stap geweest met Ray Davies. Ah, oh, te gek, en ja. Die, oh, en leuk. die op een ja. Ik ben mijn boek aan het schrijven. Ik zit zo'n beetje tegen het eind. Mijn, ja. neef, mijn neef zegt, Ray Davies speelt in Karajico. Ik zeg, ja. vind ik leuk, want hij had een kaartje over. En toen was hij daar. Toen speelde hij zijn eentje met een gitarist erbij. Hij ja. vertelde ja. niet het hele verhaal. Klopt, ja. Hij ja. nou, ja. vertelde niet het hele verhaal. En toen had ik iets van... Ja, ben ik nou getroubleerd dat ik alleen maar denk ah. dat het zal. Allemaal... En toen zegt hij, nou, het was such a strange affair, Je you have strange people in this city. I yeah? remember this guy who <laughs> took me to the city uh, to show his neighborhood where he grew up. Dat was ik dus. <laughs> ja, ja, te gek. Dus ja. mijn moeder zegt, die leefde toen nog, die zegt tegen mij, en stond je niet op, dat was ik. Ik zeg, nee, dat doe ik <laughs> niet. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar ik ben wel naar afloop naar achteren gegaan. Ik denk, ja? als ik hem tref, dan wordt het alsnog een leuke avond. Ja, ja dan staan de twee van die met die bloemkoloren, weet je, van ja. die bodyguards. Ja. Nou, die hebben het fantasie van een scharrelkip, meestal. Dus, ja, daar kom je niet doorheen. Daar nee, kom je nee. niet doorheen. Die nee, de denkt de de omdat wat ja. moet ja. u? En ik voelde me toen ja. een soort bakvis worden. En ik denk, nou, ik ga lekker naar. Op de fiets heb ik hem een goede brief geschreven. Ja. Dan kom ik op hetzelfde wat jij ja. zegt. Uh, die brief heb ik niet verstuurd. Omdat ik denk, ja, dan komt het weer eerst bij een manager ja, worden, of een vrouw. Ja, ja. Die gaat beslissen of hij het wel of niet leest. Dag, komt wel. Nee, heb je gelijk. Laat hij mijn boek maar lezen, komt hij tegen. ja. Ik ben opgegroeid met, hoe heet hij, was mijn tweede vader eigenlijk, een periode. Ramses Javi dus. Dat is ja, ooit, natuurlijk. Uitgegroeid alles, ja. tot enige van ja. die ja. Dus je weet hoe vaak hij in elkaar is verslagen. <lacht> Omdat hij een nicht was, weet je wel. Ja, ja, echt ja, ja. waar, dat was ja? echt. Ja, ja, dat was andere tijden, ja. Dat wil je ja. echt niet weten. Maar uiteindelijk groei je ook een beetje richting chansonnier. Ja. En, en, en, Omdat en, ik het Frans wel leuk vind. Groeien. Het ligt ja. me ook goed, Frans. Ja, ja ik, ik vind het is natuurlijk ondergewaardeerd. Ja. ...vaak ook een politiek ding geweest... ...of politieke jongens vaak die dat zongen... ...ik bedoel... ...Leo Ferré en zo... ...dat zijn allemaal wel mensen die gewoon... ...of gewoon die aangepast ...Serskennisboeren... ...ja, precies... Ja? ...dus ja... ja. Die kon daar niet echt zingen, maar goed, er zijn er wel. Ook... Nee, maar hij maakte wel mooi Natuurlijk, Bob Dylan kon ook niet zingen, nee. maar die heeft toch de meeste <laughs> ja. liedjes geschreven voor iedereen. Ja. Maar zingen kan hij niet. Ik nee. Nooit gekund. Ik bedoel, met die haren, dat was natuurlijk wel iets. Dat je old, ja, ja, maar dat, dat vind ik toch een beetje subjectief hoor. Ik ja. vind hem wel kunnen zingen, inderdaad. Ja, Vier? Ik vind het een mooiste. Er zit echt uh, diepte gevoel. Leven. leven in. De ja, land, ik heb ja. dat helemaal niet. Ik vind ja, ja, soms oké. wel heel goed door. Sommige vind ik geweldig, echt tuurlijk. Ik heb nu ja. een nummer opgenomen, dat heb ik niet <laughs> meegenomen. Ja, ja, dat is okay. wat te vinden alweer. Dat wist ik niet. Ik lag in. Een... Ik vond het geweldig. Een Franse band die belde mij, of die zocht een contact. Marquis de Sade. Die zanger is overleden. Ja, dat gebeurde op deze leeftijd. Ja, dus ja, ja helaas. de en... een bellet die vroeg of ik erin in wilde zingen. Oh. Ik zeg, nou, ja. nou, toen ik zei ja, is goed, dat vonden ze erg, maar helemaal te gek. En ja. toen zei hij van ja, maar als u een andere tekst wil, of in het Engels een andere melodielijn voor uzelf. En, uh... Dus ik luister naar, nou, ik, ik vertaal die tekst, Franse tekst, Soulève l'horizon, verhoogde horizon. Prachtige tekst. En ook een goede melodielijn. Dus ik schrijf terug, ik neem jullie tekst gewoon op jullie manier. Nee, nou, dat vond ze helemaal te gek. Op, opgenomen, met mijn drummer, gewoon die ik het even opgenomen. Met die backing track, die ze hadden opgestuurd. Mensen zijn helemaal blij. Die plaat is nu net uit. Die staat iets in de top 40 nu daar. is oh, oh, een alternatieve, nou? alternatieve grote band. Maar nou komt het. Die mensen die erop meedoen. Er zitten twee gitaristen bij het nummer. Ik denk, ja, dat zijn wel goede gitaristen. Maar ja, onderscheid nooit je medemuzikanten toch? Nee. Die, dat zijn dus, die ene is Richard Lloyd. Die komt uit Television. Oh ja. Dus, dus de, de tweede ja, gitarist en, en, naast ja, ja. Tom Verlaine, Richard ja, Lloyd. Ja, ja. En die andere is Julian. Nog wat, die komt bij Richard Hell en The Void ooit oh, vandaan. Ja, die zit op het ja. nummer wat ik zing. Dat vind ik dan leuk. Dat, dat vind ik is het zo leuk. leuk. Ja. Mooie, ja. mooie internationale samenwerking. Ja, ja, dat is leuk. Ja. Dat ja. Is ja. Ja. Dus mijn idee dat je pas op je 25e met ziek bent begonnen is uh, niet correct? Nee, nee. Ik was nee? al toen ik acht jaar was. Zeven jaar kreeg ik de accordeon. Ja? En toen kreeg okay. ik lessen. Dan moest ik vanaf papier leren spelen, noten lezen. Oh, ja. En dat, dat ja. kan ik in een ja, prematuur stadium. Ik ja, ben niet ja. goed erin. Maar. Nee. Ik kan wel een C van een F onderscheiden, bijvoorbeeld. Ja, ja je hoort het vooral, ja. Ze ja. is helemaal geen muzikale opleiding gehad eigenlijk. Nee, nee, want nee, nee, het kwam uit, uit het volk echt. De mensen waren altijd aan het werk, dus maar ja, groot ja, maar waren dat ja. een transportbedrijf En dat was altijd in de garage. En ja, dat is was een bezig, praktisch ja. leven. Ja. Was dat? En daar dat was niet echt plaats voor... Ja, er werd wel naar muziek geluisterd. Nou, de Moldau Suite of zoiets, weet je wel. Ja, dat ja. was dan een favoriet in de familie. En, en mensen als Brel en zo, dat drong ook wel door. Als naar vroeger, ja, dat, dat werd wel ga. gedraaid. Ja. Maar niet om het zelf te doen. Bij mij kwam het ja, die, eigenlijk doordat ik al die singeltjes kocht als, toen ik heel jong was. Ja. En die accordeon, het kwam pas veel later, toen je, dat je een beetje bewustzijn krijgt. Ik heb een keer een singeltje gemaakt omdat ik een... Uh, omdat ik een, een kopstem had en dat hoorde Ilja Gort, tegenwoordig die beroemde wijn Ja, van de, de later, Ja, met ja, die snor. Ja. En die was toen invaldrummer bij de band van Ramses Shafi. Oh. Want hij was drummer, hè? Hij ben in After tien gezeten, Ilja. Was... After tien. Ja, dat was, hij was de drummer van After tien. En die hoorde mij zingen en die dacht God, met die wil ik een single opnemen. En dat hebben we ook gedaan, die single is geflopt. Maar dat was met Ilja Gort, die had het liedje geschreven. Ja, we hadden alle twee het idee dat we dus losers waren. Geen hit dus, nou, Maar hij is later heel groot geworden in de reclame. <laughs> ja, met andere dingen, ja. Niels ja, Weinboer. Ja. Ja. Dus. Ja. Maar je hebt toen de single uitgebracht onder een andere naam, hè? Of nee, je naam dat, was dat, aangepast? Nee, dat, heb, dat, dat heeft dus dat label gedaan. Dat was, dus het grote, dat was Bovema. Groot label, IMI eigenlijk. En die hadden Dick Pollack gemaakt met dubbel L-C-K. Zonder het mij te vragen ook. Dat okay. vond ik niet leuk, maar... Nee. Ja, god, zo schijnt het te werken. Het die zagen niet... misschien iets internationaals. Uh... Maar door die punk, dat wil ik wel zeggen... komt wel dat bewustzijn opeens van... ja, wacht even, je kan het zelf doen. En toen kwam ook het idee van... oké, okay, ik kan wel liedjes maken. En toen een beentje. En dan kom, kom je van het een op het ander. Ja, dat klopt. Zo is punk natuurlijk wel begonnen. Hè? Gewoon, ja, ja, ja was toch, dat was wel de basis. Kennen. Ik was een groot ja. liefhebber altijd. van muziek ja. nog steeds. Ja. Maar toen kwam er iets bij van... ja, misschien moet je zelf ook wel... Ja. Oh, dat dus leuk, ja. Ja. ja, dat vind ik wel leuk inderdaad. En met wie ben je toen begonnen eigenlijk? Pieter Koyman die is helaas vorig jaar overleden. En um, ja, daar heb ik eigenlijk die eerste mecano liedjes ook meegemaakt. Dat, dat Face Cover Face en Fools is met hem. Maar ook het nummer mecano is met hem en In Still Life is ook een nummer. Dat was dan sneller, toen heette het anders. Maar Pieter heeft heel veel aan die eerste nummers uh, uh, geschreven, samen met mij, wij samen en uh, daar ben ik toen mee begonnen met hem en langzaamaan kwam het, ik, ik werd wel eens binnengelaten gratis bij Paradiso door Ton Lebbink, die stond daar bij de deur en Ton zei wel, want ik had altijd van die verhalen natuurlijk, en Ton zei wel nou Dikki, als jij een band begint, ik ben je drummer en op een gegeven moment was het zover en toen zei hij ook meteen, van, nou top ik, ik, ik, ik, uh, ik ben je drummer ik ben je drummer en ik <laughs> weet, nee meteen wil je een bas, bas ook? Ik zeg ja, dat lijkt me te gek en toen kwam Theo Bolte erbij oh oké, okay, ja en toen gingen we repeteren. Ook Ludwig Wies was er nog bij, Donkere Jongen. Die speelde toetsen. En ja, die had al eerder met hun in beentjes gespeeld. En die kreeg ruzie met bolten. Dus die ging eruit. Nou ja, toen waren we met z'n vieren. En toen op een gegeven moment. Wow, ik had iets van zeven liedjes ingestudeerd. Dat klonk redelijk veelbelovend toen. Om, om een eerste optreden te gaan plannen. En toen brak Pieter Kooyman dus met een met spelletje. Uh, uh, met zo'n bal met zo'n gat erin. Weet ik, ja. Bolen? Bolen, ja. ja Brak je ja. zijn vinger. Toen zei je alleen een bas, drum en zang. Ja, <laughs> maar toen zat dus het jongere broertje van Theo Bolten zat erbij een keer te kijken. En die zei, ja. dat kan niet makkelijk. Ik zei, nou, als jij het zo goed kan, doe dat. Nou. Ja. En die had binnen een dag al die partijen onder controle. En toen dus Pieter terugkwam, dat zijn vinger hersteld was, heb ik tegen Cor gezegd. Van, nou, Niet van bedankt voor, voor je diensten. Nee, oké, okay, je weet nu wat zijn partijen zijn. Dus bedenk zelf maar wat anders. Oh, en sick, toen yeah. werd Meccano een band met twee gitaren. En dat was in die tijd, in het begin, was dat ja. vrij uniek. Toen had, ja, had je niet ja. twee gitaren ja. opeens. En dat hadden nee. wij wel. En Cor ging verder, die ging uiteindelijk ook een Solina-synthesizer bespelen erbij. En die zat uiteindelijk met viool en zo. Dat ging echt geweldig. Piano leren spelen. Ja, ja, dat ja. Werd, uiteindelijk dat ging groeien. Na die je punk kwam er een week, soort... Ja, je ja. kreeg een soort doemachtige... Dat nam over. He, de, de donkere ja. kanten van het leven eigenlijk. Die kwam ja, in die, ja, filter, die, die muziek ja. door. Dan krijg je ook een enorme impuls van die elektronica. Die gaat ook meedoen. Ja. Niet, niet bij Meccano zozeer, maar gewoon over het algemeen. Ja. Ja. En dan komt er echt zo'n beetje een zo, soort... Zo, ja, Postpunk-achtige atmosfeer, zoals we het nu noemen. Ja. Ja. En daar hebben we wel flink in gerendeerd. Ja. En je nam ook je accordeon nog mee. Ja, dat was in de break van het nummer Untitled. En ja. dat was een soort ja, schok effect. Ja. Dat werkte meteen. Ja. En ik heb zelfs nu nog... Ja, ik heb een paar jaar geleden nog gespeeld... In, in Tel Aviv, in Athene. En ja, ik word ook ouder natuurlijk... om zo'n zo accordeon mee te slepen... voor één breakie. Plop, en klaar. Toen dacht ik, nee, ik ga wat anders doen. Ik ben ik in mijn handen gaan klappen tijdens die break. Wat ook werkte. Want iedereen ja, ja. gaat meeklappen. Dus... Ja. Dat is leuk. Ja. ja. Dirk refereerde al eerder aan Kurt Butcher en zijn grote invloed op hem. Nu horen we Kurt Butcher zelf met een eigen nummer getiteld Another Time. Another time, Ask what's on my mind? Another time, you'll find me in a game And ask if you can stay and play along What another time has come sing the music that I'm hearing and find way to answer all the questions in my eyes. Another time you will terug naar die punkperiode, want ja, ik kom uit hetzelfde jaar als jij, 1953. Oh ja? ja. Wanneer? November, 10 november. Ik 11. Oh, te gek. Weet je wie op jouw verjaardag geboren is? Nee. Die is nu overleden, maar ja. dat is even een van de allergrootste van de twintigste eeuw wat mij betreft. Nee? Enio Morricone. Oh. Jouw verjaardag. Ja, te gek. Nou, Ja, ja. Ik ken hem wel natuurlijk, ja. En teamen. jij bent ook uit 53? Ook uit 53. Dus ja. wij schelen één dag. Eén dag, ja. Geweldig. Ik ben één dag ouder. Ja. Ah. En Ennio is precies 25 jaar ouder geweest dan jij. Oh, te gek. 25. Oh, dus toen jij geboren werd, werd Ennio ja, 25. Ja. Ja, ja. Vind ik wel leuk. Ik vind Ennio een heel grote. Ja. Ja. Ik heb nou, twee oké. mensen die, die, zeg maar, waarvan ik denk, ja, die gaan de 20ste eeuw echt gewoon... Uh, die hebben dit weer zelf zo groot vorm gegeven... dat het effect heeft. Het ja. is Enio Morricone met al zijn prachtige muziek. Er zit ja. geen misser tussen, echt. En, uh, en Hergé, Kuifje. Hergé, ja, ja. ja. Dat is voor mij uh, heel Nou groot. klopt, ja. ja. Maar goed, maar ook, leuk. Qua uh, muziek natuurlijk, wel de Beatles op zo, orde, ja. Bij jou? Bij mij zeker, ja. ja. Ja, maar dat heb ik ook een beetje te veel goed. Ik heb natuurlijk wel een paar platen van de Beatles in huis. Ik bedoel, Revolver is nog steeds een briljante plaat, denk ik. En, uh, ja. Maar sommige dingen, ja, ik weet het niet. Ik ben niet zo'n Paul McCartney fan. Terwijl hij wel een kaart oh, heeft ja, oh, ja, ja. zonder gebruikt. Ja. John Lennon vond ik wel een fenomeen. George Harrison was by far de beste componist oh, de laatste <laughs> twee jaar. De ja, laatste twee jaar, misschien ja. Nog nog zeker. ja. ja, ja. En op die, zo, op die, ja. op die eerste plaat zijn er ook meestal één of twee nummers van hem. Die, die zeker wel toe doen. Ja. Ja. En die heeft met zijn sitar enorme ja. uh, invloed gehad in die tijd. Ja op die Citar van hem werden namelijk al de uh, bandjes als The Pretty Things die ook zo'n ding gebruikten en die, ja. dit was in dezelfde studio dus die mochten hem dan even lenen weet je <laughs> oh, dat wist ik ook niet ja dat ja. is leuk is ja. leuk om te weten nee maar die punk kun je dat kwam ik inderdaad uh, we, ja het was een beetje nette muziek natuurlijk van de Beatles en zo Rolling Stones was nog niet zo uh, maar die punk die heeft bij mij ook wel wat losgemaakt ja welke ja. bands bijvoorbeeld nou, meer die Engelsen toch, hoor. Ja, de ja, Clash. De Clash zo. En, ja, the De, de the Jam. Jam is niet the echt punk maar... Nee, nee. Is Neck, meer heb ja. De Seksbissen en the De of ja, ja. Nou, hoe heet die? Uh, Frankie, waar ik het net over had, die vriend van ja. mij... Die heeft, met, die heeft met Captain Sensible in een band gezet. Dus zeg eens een interessante man Ja, een beetje uit okay. ja. Ja. Ja. ja. Ja, Maar ik, heb me, ik vraag me ook wel eens af inderdaad... Wat vormt wat nou, uh, de muziek? Is dat de maatschappij? Of zou de muziek de maatschappij vormen, hè? Goeie vraag, maar ja. uh, ik denk dat de, de maatschappij reflecteert in de muziek uiteindelijk. En dat er als punk ontstond, omdat dat nodig was. No fun, geen no future. Nee, dat, dat klopt, dat no was er niet. Nee, die jeugd die toen opgroeide had ja. iets van, ja, er ja. is geen ja. future. En die gingen dat ja. ergens in stoppen. En dat is in dit geval die muziek geweest. Ja. Ja. En in mode en dergelijke. Nu zijn kids heel anders, hè, jongeren. Ja. Ze zijn veel, lijkt wel of ze kwetsbaarder zijn. Omdat ze zich niet echt roeren, ze worden een beetje... Gewoon een beetje de kont tegen de krip, wat ik ah, zie. Misschien omdat jij wat ouder bent geworden. Ja. ja, maar wat ik zie om mij. En dan denk ik, ja? nou, je kan dit ja. ook benutten. Ik bedoel, je kan niet corona gebruiken. Om, dat is Om ja. een hele ja. nieuwe beweging op te zetten. Ik geef maar bijvoorbeeld. Ja, ja, ik, in ja. principe doet ja. een, een partij als Volt dat al. Hè. Die zijn dus eigenlijk ja. een klein partijtje net begonnen. Ik, ik weet er verder ook niks van. hoor, Dus ik uh, bemoei me er ook niet echt mee. Maar ze zijn over heel Europa verspreid. Dus elk ja. land heeft een volt. En het zijn jongere mensen die ervan uitgaan. gaan... dat al die systemen die wij geprobeerd hebben... niet meer werken. Nou, ja. ja, ja, er zit wel wat in, inderdaad. In. Ja. ja, klopt inderdaad. Ja. Ja. Nee, dan heb je wel gelijk inderdaad. Ja. Het is een reflectie van uh, de maatschappij. Ja, ja. ja, in die, ja. ja mijn, mijn grootste liefhebberij... ligt toch gewoon in het hippietijdperk. Ik doe als ik al die... Als ik flarden zie van, van Pinkpop of Hollands ja, ja. of allemaal dat soort dingen. Zie die hordes mensen zo alleen maar bewegen in de keer. Ja. En ik zie dan bijvoorbeeld uh, een filmpje over het eerste echte grote festival in Monterey. Ga daar ja? maar eens kijken. Ja, ja. ja. Zo'n hemelsbreed verschil. Ja. En daar ligt mijn hart nog steeds. Terwijl ik als ik die modernere dingen zie, dan denk ja. ik... nou ik hoop dat ik dan nooit hoef te spelen op zo'n festival. Maar ik dat heb op een naar. festival gespeeld. Dat is wel leuk, hè? Dat was in Griekenland. Oké, okay. maar ik hoor uh, dat niet terug in jouw muziekkeuze eigenlijk. In jouw hippiteit, hè? Want we hebben jou gevraagd, nou wat zijn jouw nou, invloeden? Alone again en, or? Sorry? Alone Again or van Love? Ja, dat wel, dat zijn de enige dan. En, de andere. en uh, Kurt Butcher? Uh, ja, dat zeg, sorry, zeg maar niks. Ken je de Sagittarius? Ja, yeah, yeah, die wel? Dat is Kurt Butcher. Oh. De Millennium, ken je dat? Ja, die filmt wel, maar niet de muziek. Nee, de muziek. Nee. Die band heette The Millennium. Oké, moet je luisteren dan. Moet dan je maar eens ja. luisteren. Het 68 ja. of zo, die plaat. Is een, oh, okay. Dat was een, een masterpiece qua geluid ook. Ja. En Kurt zijn beste vriend, Kurt Boets zijn beste vriend, die heette Keith Olsen. Ken je die naam? Nee, ook niet. Dat is de producer van die beroemde plaat van Fleetwood Mac. Die is in Amerika. Oh, okay. Rumors. Rumors, ja. Ja, dat ja. is voor mij dus al lang Fleetwood Mac niet meer. Want Fleetwood Mac houdt op bij Peter Green. dat ja, vind ik meteen. ook, ja. <laughs> ja. Peter Green. We, goed zijn, we zijn bijna op dezelfde dag geboren. Dus ja, dat moet anders. wel, ja. Peter Green is ja, ja. geweldig. Ja. Al die oude dingen ja. van Fleetwood Mac, jongen. Nou, nou, en die Danny Kirwan, ja. en die andere gitarist. Wat een prachtige liedjes heb die geschreven. Ja, jongen, jongen. Ja, ja echt. Dus kijk dat het op een gegeven moment zo'n populaire band werd in Amerika... met het dat Rumours, Maar het had wel het geluid van Keith Olsen. En okay, Keith vandaar. Olsen ja. was een hele goede gabber van, uh, van okay. Kukmoetje. Okay. Ja. Ja, Zelfde leerschool, zeg maar. Maar, maar, je... maar toen jij begon met, met zelf muziek maken, met Meccano... Ja. vond je toen nog steeds... ook die periode, zeg maar, ja. het hippie tijdperk dus mijn... en al die bands... dat altijd... vond je nog steeds goed. Altijd Daar durf favoriete... je ook voor uit te komen. Ja, altijd tijd. mijn favoriete muziek gebleven. Ja. Ik kan zelfs nu, ja dat klinkt heel lullig, maar er zijn maar heel weinig dingen die ik uit die punttijd nog kan horen eigenlijk. Okay. Er is ja. een band als Wire, dat vind ik nog steeds heel goed. Ja. Magazine vind ik nog steeds goed, omdat Howard de Foto natuurlijk een goede schrijver is. Dat scheelt erg, ik kon niet zo goed zingen ook, maar goed, het zijn er wel meer. Ja, nee, ik uh, het, niet echt zo gek veel uit die punttijd. Nee, laat zeggen, een of zo, dat draai ik echt nooit. Nee, dat meer, heb ik niet nee, eens nee, op vinyl meer. Nee, dat, nee. nee. En ik ken ik me erin, dat, dat we ja, lyrisch waren over de metalbox, weet je wel. Ook Joy Division, dat kan ik. Joy de, Division, ja. Eerlijk ja. gezegd kan ik dat niet meer horen. Dat, uh, als ik Unknown Pleasures, ik heb het toevallig geprobeerd. <laughs> als ik dat opzet, daar heb ik echt afgegooid naar het derde nummer. Ik denk, jezus man, dat, nee, dat kan ik niet aan meer, dat is me te veel. Toch Terwijl als ik, als ik die tweede plaat hoor... Ja. die die, die is uitgebracht... dat vind ik nog steeds een mooie plaat. Okay. Maar iedereen, dat een non pleasures... dat was een masterpiece. En, ja, ja, en heel ja, de ja. mensen hun leven veranderd. Ja, dat zie ik niet. Nee. Toch denk je dat er ook uh, golven en uh, dalen in zitten. Tuurlijk. Dat je, ja, hè? Tuurlijk. Ja, dat moet wel, ja. Je gaat ook muziek leren... Barderen leren dan. waarderen. Ja, het later. Ja. En dingen waar je vroeger helemaal je dol op was, die schrijf je ja, af. Ja, why ja. not? Ik bedoel, Tuurlijk, dat dat hoort er niet bij. bij. Nee. Dat geeft ook niet. Maar er zit ook, ook een, een ontwikkeling in natuurlijk. Van Je leert steeds meer muziek kennen. Ja. Je gaat je erin verdiepen. Ja. En daardoor kun je ook muziek gaan waarderen... die misschien wat minder gemakkelijk in het gehoor is. Precies. Als, ja, ik, als je mij vroeger het verteld dat ik een band als de Paddlers... Ze, ja? Met een hemdorgel. Ja, dat vonden wow. mijn ouders geweldig. Ja, en zo, weet je wel. Ja. Dat, dat was voor ons. Nee, dat was even. Het hoorde bij je ouders, weet je wel. Maar die hebben een plaat gemaakt samen met. Ja, dus dan, dan, je kan heel veel van vinden, behalve die. Dat zal je altijd zien. Die hebben, ze, ze hebben een plaat gemaakt, de peddlers. Met het uh, Royal Philharmonic uit Londen. Ah, oh. Je weet het niet. De suite. Ja. London Suite heet het. Ja, Als je het ja. te pakken kan krijgen, proberen. Ja. London Suite heet ja. het. Ja. Briljant. Echt. Dus ja, je komt toch achter dingen. Maar nog een klein beetje Zandvoortse invloed, toch wel? hè? Het nou ja, vanaf, vanaf mijn uh, vierde jaar hebben we eerst bij een tante gelogeerd. Hier bij die tentjes die allemaal bij jullie ja. staan. En uh, daarnaast hebben wij dat vijftig jaar hebben we dat gedaan. 50 jaar? Dus ik heb toen mijn 55ste op het strand hier gestaan. Oh, heerlijk. Dus ik ken ja. Zandvoort ja. ook goed. Ja. Maar toen sliepen we bijvoorbeeld nog op, uh, moet je nagaan, nou, van die stroozakken. Die ja, ja. Dat was, de, die huisjes daar, dat ja. was gecreëerd voor de bleekneuzes uit Amsterdam. Ja. Die verder <laughs> niet met de ouders op vakantie komen. dat nee, er geen geld voor was. Dus ja. Dit ja. was echt daarvoor gecreëerd. Dat okay. was echt de politie ook, die er zat. Ja, die yes yeah, maar dat heb je nou niet ik heb, ik heb zwemles gehad in Ries. Ja. Dan had je twee baren, een klein badje klopt, en een groot ja. En een ja. kleine badje heb ik les gehad, Dan was ja. ik vijf jaar. Daar mijn diploma gehaald. Ja. Het heeft wel, net als ik hier <coughs> ook over die zee weggaan. Het heeft altijd iets van thuiskomen. Als je die eerste, ja? eerste stukje ja? water ziet. Ja. Als je hem ruikt, ik ruik hem meteen. Ja. Omdat ik dat mijn leven lang gewend ben geweest. Ja. En dat circuit. Zo is het nieuwe vorm, ken ik het helemaal niet. Ik ken alleen het oude circuit. Met bos in en bos uit. Ja. Ja. En daar had je nog verzonnen. <laughs> midden in het terrein stond dan gewoon nog een, een of andere keten, Waar je filmpjes van uh, Laurel <laughs> en Hardy kon zien als kind. weet je wel? Het ja, middenterrein ja. van het circuit. Ja, ja. Ja. Ik nou, moet je nou, zeggen dat ik de laatste het laatste jaar, ja. vorig jaar, ja. het corona jaar, het een beetje gevolgd heb weer. Oh, ik heb het sinds Senna heeft, had ik ja. van, ja. ik heb het vroeger vanaf vanaf Wolfgang von Trips, okay, Ferrari ja. met twee van die open gaten ja. in de voorkant, <laughs> het was 1962. Ja. Toen heb ik ze elk jaar gezien, tot en met uh, Alan Jones, of hoe heet het? Senna, die tijd, Schumi al geloof ik, en toen toen hield ik op ermee. Oh, okay. en dat rock'n'roll en ja. ja. Maar het is nu een beetje allemaal voorspelbaar eigenlijk, hè? Ja, als Mercedes niet wint, ja, dan is het max wel. Ja, maar ja. Ja, ja, je weet maar nooit. Er komen wel jongens vanuit de achtergrond die wel goed zijn ook hoor, Doe, denk ik. Ja, ja, ik weet het niet ja. eigenlijk. Het is altijd zo geweest. Er zijn altijd een paar die dit doen. Je hebt grote coureurs gehad, zoals Chris Aymon, die hebben nog nooit een wedstrijd gewonnen. Oh, nee, en, dat dat en waarom niet? Omdat ik heb zelfs één keertje in een, een, een, een Grand Prix mag in een ronde of twee ronden voeren kwam je zonder benzine. Ja, zo. hey, maar dat, kan, dat kon toen, dat kan nu niet meer. Is, hoor. Nee, nee. Ja. Ik Soms. heb het nog meegemaakt, de Carl Godin de Beaufort. Dat was onze eerste Formule 1 coureur in een oude Porsche. Dat hij voor de zevende keer gelapt werd door, door Jim Clark. En dat hij met geheven vuist zat achter de auto. Nou, dat kan niet meer, dat is een, lange, dat is een hevigheid geleden. Ja. James Brown in Zandvoort. James Brown heeft in Zandvoort opgetreden ooit. In de beatnote, geloof ik. Ja, dat was van... Je had hier een jongen, die had ook de Boeddha-club en zo, LIFA. Ja, Boeddha, ja. ja. En dat is er nog steeds waarschijnlijk. Boeddha is hier vlak voor, inderdaad, ja. Ja, ja nee, dat ja. was toen een café in, uh, in de beatnote. Oh, café, nee, die is er niet meer, nee. nee. Ja, die heeft James Brown in Nederland uh, op laten <laughs> treden. En dat is Brown. Dat is staat Zandvoort. me bij, ja. Ik ja. weet niet welk jaar, maar... Ja. Je bent erbij geweest? Nee, ik ben nee, er niet nou. Nee. Ik weet het, het is een ja. feit, echt een standvoer, ja. dus we weten dat wel. Nou, Gaat we rondvragen. Ja. ja. We gaan ja. maar doen. <laughs> ja. We zoeken waard. We uit. zoeken waard. Ja. Ja, ja, ja. En hier dat mooie hippie nummer, de groep Love met Alone Again. En ben je nog steeds nieuwsgierig ook? Naar... Ik ben nieuwsgierig en dan vooral naar dingen die ik gemist heb. Zeg maar, ik denk, hoe kan ik dat gemist hebben? Een man als David Eccles is heel belangrijk geweest. En mensen als Elton John die zeiden, die, die kleurde rood toen hem werd verteld toen hij in Amerika moest reden wie is het voorprogramma? David Eccles die rood werd en die zei, hoezo dat? Hij zei, nou, ik moet eigenlijk die man zijn voorprogramma. zijn. Ja, ja, ja, ja, Zo goed was die David Eccles, maar ja, ja. nooit een gehad, nooit nee, groot nee. geworden. Weet je wel? Wel de ja, artist, artiest, artiest. Zo, so, een artist's artist, dat was ja, het. Ja, dat hoor je vaker inderdaad. Maar waar komt succes dan vandaan? als je inderdaad een artiest artist. Zwillekeur, ja. denk ik. Totaal, denk ik, ja. Nou, ja. totaal. Grotendeels. Gecalculeerd. Ja. Gecalculeerd, gecalculeerd ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, laatste tijd meer dan vroeger natuurlijk. Ja, ja. vroeger had je wel eens, uh, ja. kon het natte vingerwerk zijn. Maar ja, het ook, hele ja. programma's heb je over one hit wonders. Ja, Toch? Klopt. ja, ja Waarom heeft een band maar één hit gehad? Ja, ja. Terwijl de tweede of de derde is misschien nog wel beter of zo. Ja, maar, ja, maar, ja dat, maar, maar goede tijdstip, hebben een goede plek, dat geloof ja, ik dat ook wel inderdaad. En een beetje uitstraling. Dat Ray Davis, die uh, echt ja. op en top een Brit is, die kwam in 1966 binnen in de hitparade op nummer één. Met Sunny Afternoon op dezelfde dag dat Engeland wereldkampioen voetbal werd. Ja, ja. En toen okay. had hij iets van, nou voor mij mag de wereld nu stil blijven staan. <laughs> dat vind ik leuk, ja leuke details. Ja, het viel mij ook weer op in, in, uh, bij, bij de Pola Twins Ja. Uh, dat Duitse nummer. Ja. de Mann Eikens. Ja. Is dat weer een verbinding met de literatuur? Net als dat je gedicht ook. van Mayakovsky ja. uh, nou, het de, gebruikt. De, nu een, een boek van Moezil. Ja, het, het is een titel van Robert Moezil. Ja, ja. Der Mann ja. Eikens. Ja, het is een uh, het een, is een enorm, dikke pil van vier, ja, vier delen. delen. Ja, dat ja. ja, weet ik. Het is een geweldig boek, daar gaat het niet om. Het is echt fenomenaal. En ik vind die titel natuurlijk geweldig. Dus ik heb gewoon alleen de titel geleend. En voor de rest, uh, ja, mijn eigen teksten van gemaakt. Ja. En opgedragen aan uh, een Haragina, dat staat er ook bij op die plaat. Het is uh, vrouw die er met de gezondheid nu aan het rommelen is. Altijd al, zwaar ziek, maar nog steeds uh, in leven. Dat is wonderlijk. En die, ja, die heeft ook Meccano objecten gemaakt, die was eentje van het eerste uur, die hoorde daarbij. Die was getrouwd met mijn neef. Dus, ja, ja Meccano, je, je hebt iets met Meccano, hè? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ik heb ooit een doos gekregen en ik, was twee, ik had twee linkse handen en die doos die kwam natuurlijk uit de Sovjet-Unie. was geen echt Meccano. Dus oh. een aluminium, dus ja. buigen, ja, oh, ja, dat is <laughs> Helemaal de bedoeling niet. nee. Maar, nee, nee. nee. Nee. Ik vond het toek, toek, toek, ik vond in een, dro, in een uh, uitdragerij ergens een voorbeeldenboekje van Mekanen. Okay, yeah. En al die voorbeelden je denkt, Ja, als je het in elkaar zet, vergeet je het ook nooit meer. Dus ik vond het, dat is waar. Ik ja. vond het heel interessant dat je mensen in elkaar kon zetten en dingen. en Dat je ja. zei, uit elkaar kon gaan en dat je het verschil niet kon zien tussen wat een mens is geweest en wat een ding. Ja. En toen dacht ik, dit vind ik zo'n wijdse gedachte. Dat ik in je leven lang kun je daar... Uh, ja, je hebt leuke stukken gemaakt. Genaad, waar, wat maakt. je zegt, die persoon ook. Ja. ja. Victoria, uh, creatie, vlinders genaad. maak ik tegenwoordig veel. Vlinders, ja. Dat heb vlinders, ik ook lees, Ja, ook mooi. Je krijgt honderd vlinders gemaakt. Ongelooflijk. En dan maak ik tekeningen ervan. Ja. Ja. dan dus krijgen ze originele, hun originele naam. Krijgen ze. Ah, oké. Okay. Je hebt zelfs een vlinder die heet de Nijmeegse kapel. Dat vind ik zo... In de buurt van Nijmegen. Gevonden. Nou, dat, ja, dat ja. neem ik aan, ja. Geweldig, Dat kan nee, wereld dus op zich, kom... hoor. Ja, ja. ja. Komt ook in de literatuur veel voor. Nabokov bijvoorbeeld. Wat komt veel voor in de een... ja, Vlinders. Ja? Nabokov, dat was een hele, hele vervente vlinderverzamelaar. Oh, okay. Ja, op vlinder. Ja, ja. ja. Nee. Nee. Oh. Ja, verbindingen tussen muziek en beeldende kunst, hè? Ja, en goed. literatuur. En literatuur. Daar ben ja. ik eigenlijk altijd mee bezig geweest... Om, om de verbindingen tussen die drie disciplines te leggen. Ja, ja oké. Okay. En wat zie je dan als verbinding? Of wat is daar... De een kan het ander aanvullen. Of verduidelijken. Ja, dat geloof ik ook inderdaad. Als jij ja. bijvoorbeeld een heel... Als je te vrij cryptisch iets opschrijft... Ja. Maar je schildert het, krijg je een ander perspectief. Doordat je het in ja. beeld hebt. En dat, dat, ja, dat, dat is vind eigenlijk. ik wel interessant. Je kan het altijd tegenover elkaar uitspelen. Het wordt interessant. Het, het, het dekt elkaar niet altijd, maar soms komt nee. het heel goed uit. Maar waar begint het bij jou? Ja, uh, dat, uh, soms een tekst? Ja. Want uh, soms gebruik je een bestaande tekst. Of heb je soms een thema voor de muziek? Of een beeld? wat je gebruikt? Ja, het on onafhankelijk van elkaar ontstaat dat wel. Ja. En dan wordt het naar elkaar toegewerkt. Dat wel. Dus ik krijg bijvoorbeeld als je toe, toen ik Majakowski een cover deed... of tenminste die tekst gecoverd heb. Eigen lied, met Meccano gemaakt. Met koor en zo, en met de hele band. Um, maar de tekst van Mayakovsky dan kom je vanzelf... op andere zaken ook terecht... die gerelateerd zijn. Dus een revolutie... vond ik interessant. Ook de Franse revolutie, dat was de eerste. Nou, dan krijg je Robespierre's remarks. Remarks met een X, omdat je een... Uh, hermarx hebt zeg maar. Nou, <lacht> nee. uh, Robespierre's ja. remarks. En... Dan kom je vanzelf ook bij History Landmark. Dat is, dat is de, de gang naar het schafot. Dat hoort, dat vult aan. En daar kun je dan ook een schilderij van maken. We ja. hebben een guillotine gemaakt van Meccano. Met. met een echte mesje erin. Iemand heeft echt tijdens de toonzang ooit, ooit geprobeerd. In zijn vinger. <laughs> <Ai, laughs> er zat echt op bloed uit mes. dat mes. Zo'n kleine <laughs> gilette was het. Ja, ongelooflijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar ook de politiek erin. Ja, alles betrekend. verweven, ja, politiek erin, poëzie, politiek, uh, het beeld, de image, uh, zelfreflectie, alles zit erin. En ja. is dat voor jou ook gewoon één geheel? Je bent een soort homo-universalis, want ja. je, je weet van heel veel dingen, weet je wat, je ja, kan. ik denk dat dat inderdaad een geheel is. In het beste geval. Ja. Weet je wel, dat je het herkent als een geheel. Dat probeer je toch volgens mij, ik probeer dat wel te bereiken. Was, die, dat, huh? was dat ook in de beginperiode al zo? Of ja, waar, uh, werkte ja. je toen gewoon vanuit een gevoel? Nee, maar het eerste... Kijk, die band Meccano noemen... Was naar aanleiding voor het eerst... Meccano schilderij. Ik had een schilderij gemaakt van Meccano. Toen dacht ik ook van... Hey, als ik dan toch een band begin noem... ik het ook zo. En dan halen we de C eraf. De C van Copyright. 1 ja. C... Ja, en toen dacht zijn. ik ook dat ik, dat, dat ik daar de uitvinder bijna van was, zeg maar. maar toen kwam ik, kwam ik erachter dat Theo van Doesburg van de Stijl kunstenaar een tijdschrift heeft gehad, vier nummers de oh, twintig jaar, dat Meccano met één zin heette. Daar heb ik toen ja. een fotomechanische herdruk van gevonden, want dat is oh, wel okay. interessant. Ja. Maar dat deed je dus voordat je met muziek begon eigenlijk, ja, met voor de schilderen, schilderen, Ja, het ah, okay. ja. aan het schilderen, vooral ja. aan ja. het schilderen. En toen kwamen de eerste tekstjes. Dat het Meccano kwam. Ja. De eerste tekstjes. En Toen dacht ik, hé, er zit meer in. Dus daarmee heb je eigenlijk je eigenlijk altijd je, uh, kunnen onderhouden. Hè? Heb je, je geld kunnen verdienen. Nee, van, ik nee. heb daarbij altijd gewerkt. Ik altijd voor gewerkt, mijn vader. Ja. Mijn vader was hoofdredacteur van de ECHO. was een soort krant in Amsterdam. Okay, ja. En ik schreef veel artikelen voor treffen. Dat was zo'n zijblad. Ah, wat yeah, overal yeah. verspreid werd. Ik heb in koffieshops gewerkt ook en zo. Ik heb altijd erbij moeten werken. Ik heb nooit van mijn muziek kunnen leven. Nee, nee, nee toch nee, niet? Nee, nee. nee, zeker niet. Maar haar, ik heb wel het geluk dat als ik iets doe, dat het, uit, dat het uitkomt. En of het nou een plaat is of een boek. Ja, je ziet of het is resultaat. een tentoonstelling wat ja, ik maak. Ja. Want ik heb veel okay. tentoonstellingen ook gemaakt. Dus ja. ik prijs me gelukkig dat ik die vrijheden heb. die mogelijkheden ja. Ja. heb. Ja. Okay. Maar nee, het levert niet echt iets op. Nee. Ik heb toch altijd een beetje in het moeilijkere, in het alternatieve circuit gezegd. Ja, klopt. Het ja. is ja. ook wel mijn circuit eigenlijk. Ja. Dan gebeuren toch ook de dingen die ik meestal wel interessant vind. Wat je interessant ja. Ja. Ja. Dat heb ik heel erg gemeen met iemand als Joop van Brakel bijvoorbeeld. Van uh, Nasmak. Ja. Dus enorm ja, inventief een mens moment, die ja. ook heel ja. veel uh, ja. uh, uh, muziek maakt voorbij. Toneelstukken die allemaal heel ja, experimenteel eigenlijk zijn. Dat ja? is echt fantastisch om naar te kijken. Ja, ja, maar ja, dat ja. is kleinschalig. Ja. Ja. Maar het moet je ja. niet weerhouden om het te doen. Ik bedoel, als je, ja, de, urge hebt, als ja. je de urge ja. hebt om, ja. Ja. om iets te... Want daar zit je hart wel bij natuurlijk. Dus vandaar... Uh, ja, om ja, me ja. uit te drukken. Ik, ja. ik beschik over ja. de mogelijkheden dat ik dat kan doen. Of ik nou mijn stem gebruik. Of ik gebruik mijn handen om mee, of met een perceel. Ja. Ja. Of mijn hoofd om mee, een boek. Maar ja. Het, het, ja, nogmaals, die vrijheid. Dat vind ik... Uh, dat is wel belangrijk. Dat, dat me die gegeund is. Daar ben ik dankbaar hè, voor. Ja, ja. mooi. Ja. ja. Ja, ik heb het Meccano ook meegemaakt. Je speelt voor echt. Voor een scheet en drie knikken ja. Zeg maar. ja, ja. Dus... Daar doe je het niet voor. Je doet het omdat je denkt dat je iets te vertellen hebt. Ja, en als je, je daar een denk. ander gelukkig mee kan maken... Ja. is dat ook een groot belangrijk punt wel. Ja. Vind ik. En we eindigen het eerste uur van ons interview met Dirk Polak... met een nummer van Meccano Unlimited. Spiral of Obstruction. mistaken in my own perception the older I get the less I know although my habit is self-reflection I destruct myself in an everlasting flow. Forsaken from my own conviction, the more honest I get, the less I grow. Though I establish the right correction, I restrict myself to misery and off I go. Redefined my solitary state Suffering from the age-old game Corruption And foul play Of the renegade Unspoken of my own submission, I'm losing grip on the things I knew. The sentimental part of my infliction is the proportionless strength of the stroke I blew. Unspoken I submit my confusion to all the timeless answers that became untrue. The right confession Part of the matter is that truth Comes out of the blue